Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Extra geld voor de horeca komt als geroepen. Honderden miljoenen wil het kabinet uitdelen aan bedrijven die bijna niks meer verdienen door corona. Zoals kroegen en restaurants. Die moesten dit jaar al dicht, open en weer dicht. Dus ze zijn blij met het extra geld, maar ook voorzichtig. Natuurlijk nou, is er wel uh, deels hoop, want uh, elk, elk beetje helpt op dit moment. Uh, dus we gaan het zeker niet gelijk afschieten. Maar ik wil ook even een beetje uitkijken dat ik het niet blijven maken. Wat een mes. Sommige cafés hadden al gedreigd dat ze in januari sowieso open zouden gaan om meer wat te verdienen. Maar als er nu echt extra geld komt, hoeft dat niet meer. Als die steun komt, ja, dan moet je ook ver en af zijn en zeggen van uh, joh, we blazen het af, want uh, ja, we zijn eruit gekomen met elkaar. En is dat al zeker? Nou, dat is nog niet zeker. Net zo zeker als dat het plan wat nu naar buiten is gekomen, daar kun je het ongeveer mee vergelijken. Een jaarclub van de Groningse studentenvereniging Vindicat is geschorst. heeft te maken met een feestje in een gehuurde partybus. Leden van Vindicat huurden de bus en vierden daarin feest zonder afstand te houden en ook zonder mondkapje. De geschorste leden mogen het hele jaar niet meer meedoen aan activiteiten van de club. Airbnb is bang dat vakantiehuisjes komende weken worden misbruikt om feestjes in te houden. Daarom neemt de verhuursite in sommige landen maatregelen. Mensen die voor één nacht willen boeken kunnen dat straks alleen als ze een... Een positieve review hebben. Die regel geldt niet in Nederland. Geen Europa League feestje voor Feyenoord vanavond. De Rotterdammers verloren thuis met 2-0 van Dynamo Zagreb. In de laatste secondes voor de rust kreeg Feyenoord een penalty tegen en maakte Dynamo de 1-0, was te horen op Radio Rijnmond. Petkovic gaat die scoren. De Kroatische International, Marsman of Petkovic? Ja Petkovic blijft cool. Wacht op de beweging en Dynamo Zagreb scoort in de Kuip. Het is 0 tegen 1. Het Feyenoord moet aan de bak in de tweede helft. Maar dat lukte niet. Aan het begin van de tweede helft scoorde Dynamo Zagreb meteen de 2-0. Op dit moment spelen PSV en AZ ook nog een wedstrijd in de Europa League. Het weer nog bewolkt en af en toe regen vanavond komende nacht ook. Het koelt af naar 4 graden. Morgen af en toe zon bij 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 You may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 Ja, nee, wij, wij, zijn, uh, wij zijn niet stuk te krijgen zonder is <laughs> nee. nee, het is net onkruid, het net uh, vergaat niet, waar je zeggen. Nee, zeker niet. <laughs> nee. Um, nog iets leuks voor de mensen die uh, zitten te luisteren. Want er is ook nog een link tussen Wim en mij, en die link heet Ger Loogman. Ja, <laughs> ja daar hebben we het uh, vanmiddag in het voorgesprek <laughs> nog even over gehad. Is die aanwezig? Ja,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 Wait a Dit soort uh, nummers. Dat je niemand's iemands eigendom bent. En uh, zeker niet uh, dat uh, iemand je wil bezitten. Ik denk dat ik het zou weten waar het over gaat. Iets met muziekindustrie. En uh, een beetje het uithangbordje zijn. Uh, van uh, de muziekindustrie. Om geld mee te verdienen. Zoiets. Hangt een beetje naar prostitutie uh, lijkt het wel. Maar goed. Kukoe, uh, high van Trover. Haagse band, slave En daarvoor worden we kras met uh, You.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 Dat was er Jolien met die Night en daarvoor Operation Hurricane. Met hun openingsnummer van White Walls. Dit is een track van Chapter 2 van Friedelijn, Die we vorige week in de uitzending hebben gehad. Om te vertellen over Chapter 2. En dit is het laatste trackje wat daarop staat. De breed Forever Baby. the bottom Don't commit, you will lose your dus een uh, jaar of zes uh, tot zeven terug. Deze van Dan de Lion was uh, van uh, de EP die, die ze toen hebben uitgebracht. De, de allereerste eigenlijk. Eerste materiaal. De All Year Around, daarvoor, Forever Maybe van Friedelijn. We komen zo'n beetje in het, uh, de finale van, uh, van deze uitzending. En dus gaan wij nog een keer Fabiana Damers draaien...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 Boy, you make me mad You can just leave me on the sidewalk Show up like we never too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 de knappe koppen zitten boven. En uh, anders uh, ben ik aanstaande dinsdag weer met de drie mannen... Tino Stijver en Padekoper en Gerloogman in de Kaltnog-Wal show Dat is uh, iets wat minder serieus dan dit.